U LotLewin met het NOS Journaal. Het RIVM meldt 8 nieuwe doden als gevolg van het coronavirus. Daarmee komt het geregistreerde dodental op 6089. Gisteren werden 3 doden gemeld. Ook zijn er 2 nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd vanwege corona. Gisteren waren dat er 11. En verder zijn er 91 nieuwe besmettingen vastgesteld. Na Den Haag, Utrecht en Maastricht heeft ook Amsterdam een demonstratie tegen de coronamaatregelen verboden. De actiegroep Nee tegen anderhalve meter, viruswaanzin, wilde morgen met zeker 5.000 mensen protesteren op het Museumplein. Maar volgens de veiligheidsregio is het dan niet mogelijk de verplichte anderhalve meter afstand te houden. Burgemeester Dirk de Vouw van Brugge is neergestoken. Dat gebeurde volgens Belgische media in zijn advocatenkantoor. De vouw werd daardoor iemand met een psychiatrische achtergrond in zijn hals gestoken. Hij kon zelf de hulpdiensten bellen en is buiten levensgevaar. De vermoedelijke dader is opgepakt op verdenking van poging tot moord. De Belgische justitie komt later met meer details. Lilian Marijnissen wordt lijsttrekker van de SP bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer volgend jaar maart. Ze is gekozen door de partijraad en ze was de enige kandidaat. Marijnissen is fractieleider van de SP sinds december 2017. Ze volgde toen Emiel Roemer op. Voetballiefhebbers in Frankrijk mogen vanaf 11 juli weer wedstrijden bijwonen. In eerste instantie mogen er maximaal 5.000 mensen worden toegelaten op de tribunes. Dat betekent dat er supporters aanwezig kunnen zijn bij de finales van de twee bekertoernooien en bij oefenwedstrijden in aanloop naar het nieuwe seizoen. Het weer: vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Er is een kleine kans op een bui en het is 19 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking, later mogelijk een bui. Na het weekend volop zon en dan wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 End of my life, end of my life Got to get you into my life, end of my life And head you go on, you knew it.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 Parfait le poème, je l'aimerai puisque tu m'aimes. Ma vie sera la tienne, mais il dira des haines. Au sein Paris que j'aime, il y a danger pour l'étranger, mais j'ai envie de courir dans les vagues. Et de crier sous le ciel de Camargue, qui t'a donné ce déhanché, la majesté d'être nu-pied au milieu d'un gitane. A la tombée, toujours le feu, les flammes, raniment l'amour dans le cœur des femmes. Quand tu tristes, un guitariste, un violoniste, toujours là pour jouer du l'âme Viens me rejoindre à la nuit. Il y a danger pour l'étranger, Méditerranée, les guitas se souviennent, la mer est dans la plaine, ô oh, Sainte-Marie que j'aime. Deze zomer. Niet alleen naar de Hinterkarten, maar ook naar de mediterranee jawel, dat deden we met deze van uh, Hervé Vilaar. Als ik het goed uitspreek, is dat goed of niet? Goed, nog een keer? Hervé Vilaar? Ja, ik reken op goed. Oké, okay. <laughs> nou ja, dat was een uh, leuk programma. Race Radio, Pit Report. Pit Report. We gaan ons best doen, want uh, ja, 5 juli is het zo, uh, Albert-Jan. En volgens mij uh, heb jij vast en zeker weer wat uh, nieuwtjes voor ons.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 reed met zijn SF1000 onder beperkte uh, snelheid... en onder toezicht het oog van de ordendiensten naar het circuit. Leclerc mocht uh, dan wel een, met lage snelheid rijden... het geluid van de wagen galmde weer luid door de verlaten straten van Maranello...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 Like an adult chip Het schijnt heerlijk hier in Zandvoort. Dus ook lekkere zonnige muziek. Grijpt op 18 op dit moment, dus wat willen we? Nou, nog meer gewoon lekker genieten, toch? En dan Ryan Pierce in de Dos Vita op de achtergrond vanuit de radio CFM. Ja, we hebben een verzoek uh, Albert Jan. Ja, en nog niet uh, al minder dan Piri. Piri, en wat wil je horen? Ja, nou, we, ja, het was even zoeken. Ja? En uh, we hebben uh, uiteindelijk, en ik hoop dat hij ons dat niet kwalijk neemt, want zijn zus in Heemstede zit ook te luisteren.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 Christmas dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone 'Neath the halo of a -E street lamp I turned my collar to the cold and down When my eyes were stamped By the flash of a neon light That split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 sign flashed in Een geweldig concert dit Albert Jan. Ja, echt, maar wat mij echt valt, is dit applaus. Hè. Hebben ze dat er nou later ingemixt of zo? Of nee, dat? nee, nee. Ik, ik heb die uh, dubbel LP, die live uh, opname van het concert in Central Park. Ja? En nee, het hele park stond nog vol met, uh, met, met mensen. Dus dit is echt live. Geweldig. En met liefhebbers van uh, Simon Garfunkel raad ik echt aan om uh, wat meer nummers van dat roemruchtig concert.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 in overtreding. Twee Abba's in één programma, maar goed. Heeft niemand gehoord natuurlijk? Helemaal niemand gehoord. We de Summer Night City. Zo dadelijk krijgen we het gedicht van de dag, Filou. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Wordt een mooi gedicht volgens mij, Albert Maar eerst nog een pizza nummer. Ja, we gaan aan de pizza. Heerlijk. Komt je aan. Come prima, prima, per la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 Want een meisje als Sofietje is een lente symfonie. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amst Amsterdamsterraas. Toen wist ik dat mijn Sofie de liefste was. Ja, na nou het gedicht van de dag word je Sofietje...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 Vorige uur van dit programma, ik op zaterdag, vertelde ik collega Albert dan nog uh, over een plaat die ik gehoord had uh, in de Grote Houtstraat, het de laatste klederszaken liep, een beetje de sound van de jaren 80 had, uh, net alsof je over de Kampstraat in Amsterdam liep. Nou, dat is niet ook een klein beetje. Hè? De Amsterdamse groep Maïtij, ook een uh, bekende uit de jaren 80 met hun uh, volgens mij hun allereerste single, What Goes On...